Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen heeft Chinky Knecht de finale shorttrack bereikt op de 1500 meter. Knecht greep direct de leiding en behield die positie. Itzhak de Laat slaagde er niet in de A-finale te bereiken. Hij eindigde als derde en rijdt in de B-finale voor de negende plek. En de ritten shorttrack beginnen over een klein half uur.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 Dit was het NOS fm Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat file tussen Reewijk en Woerden... 8 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 die hij meer op de voorgrond wilde plaatsen. Bovendien vond hij dat de groep de klonk in het Nederlands. Onder de, onder de naam Paul Severs en de Criminals werd in 1966... een eerste single uitgebracht. Geen wonder dat ik meen, gecomponeerd door Severs... met een tekst van Nelly Bijl. Het werd echt geen hit. De volgende single is met jou bij mij en geld is maar papier even min. Dus ja, de successen waren nog niet echt meteen begonnen... Uiteindelijk in 1969, uh, eind 1969, kwam hij met Katharina en Hey Baby in 1970 uit. En uh, ja, toen bereikte hij de 15 e plaats van de Vlaamse hitparade. Maar de echte doorbraak uh, volgde later in 1970 met het nummer Ik ben verliefd op jou. Dit lied werd een grote hit in Vlaanderen en stond daar een half jaar in de hitlijst genoteerd. Bovendien kende het lied uh, ook veel succes in de frans versie van Crazy Horse... En in de Engelse dagenversie van Octopus, I'm so in love with you. En ik heb er eronder uitgezocht uit 1960. Niet zo groot dit. Maar ik voel het wel een leuk plaatje voor dit programma. Het is Paul Severs met Lady Douma. Ik vroeg aan een elektronisch breng. Wat voor mij de beste vrouw zou zijn. La die doem die doem dee, la die doem die doem dee. Wie zou het zijn? En het breng begon druk te doen. Nog even de mat van mijn schoen. Laar de doen, dit doen, de laar doen. bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet, voor hem die een hal en ook de kleine vergeet mij niet lieve kind tussen de bloemen deed zijn ook nog kloppen en hij moest daar wel naar vragen, kon de kloppen niet meer stoppen Van toen dat klinkt dat je dit duetje iedere dag. Ik heb mooie tulpen, zitten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen klijsen. Dan heb ik rozen, die en witte. Zeg bij mijn bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor Denk ik aan mijn kinderjaren, aan mijn geest zo zonnig blij, zie ik weer. Boze zon voor mij. Slaap zacht al, mijn jongen, mijn jongen, onnacht. Ik bid aan het leven, je steeds teven Je altijd zal sparen voor zorgen. to me, I'll say.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 Vrijwel geen last van verkoudheid in dit moment wel, dus u begrijpt het. Ik denk dat u het zelf ook wel fijn dat het weer wat beter, mooier en warmer weer zou zijn. Maar sommige mensen houden ook natuurlijk van de kou. heeft ook zijn mooie momenten natuurlijk. De volgende dame is Marta van Boerdom van Heuven. Geboren op 12 november 1936 en overleden in Waalre op 2 januari 2011.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 Het Zij moeten bij La Mama zijn. Het wordt de laatste reis naar Mama. En elke voer van maand tot spoet. Men weet, men voelt in elke stoet. En zacht, weemoedig klinkt een lied van stil verdriet, Ave Marie. Haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar. Ze kwamen allemaal voor haar. Van een vorstin en toch zei iedereen: La mamma. Zij was de moeder wijs en goed van kinderen met Siegermer bloed. Zij staan nu allen om haar heen. La mamma laat hen nu al.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 dat kan toch immers niet Zeg juffrouw ik wil geen tegenspraak Want dat verdraag ik niet Vluggenzoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou. You <laughs> Den duur vindt toch elk avontuur In verdriet zijn ontknoping Dat is genoeg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 Of alles goed met je gaat En al heb je nog zo'n grote stroom Hang je zorgen aan de kap toch op Al regent het bij de stelen Is er een storm of een orkaan, En weer een, een pipoon blijf altijd rechtop staan al zijn er steeds meer wolken en heb je veel bereid, want mensen blijven niet zitten, Als schijnt de zon niet. Maar pak je hoed, pak je jas en vergeet al je zorgen, verriet en je leed. Wandel dus een blokje rond en kijk niet naar de grond. Als schijnt de zon of niet. do it maar echt of je hem ziet. De pak je pak je jas, en als je pa.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 Dan ren ik met drie treden, bevrap af naar beneden, want o oh, die vrouw wordt door mij aanbeden. En ik vraag juffrouw toe, wees niet flauw, maar zeg me mevrouw waarom, mag ik niet mee zo'n blokje om? Zeg kleine vrouw, wat stap je als een pauw?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 we zijn zo zacht en reep en jullie nog zo groen. Voor geen geld wil ik me daarom laten zoenen. Door zo'n hele zure gele citroen. De citroen liet de moet niet zakken. Hij zei maar, wij zijn van prima kwaliteit. Ik zit goed in berg, ons heb ik grote plekken. Verdacht dan na en zei toen, je hebt gelijk. Tweede zenuw. En wat zou nu het eind van het lintje zijn? Ter al hun kinderen werden mandarijnen. Er zingt geen sinaasappel ooit meer dit refrein. Je hebt nu eenmaal sinaasappelen en citroenen. Je zingt zo zacht en rijp en jullie nog zo groen. Voor geen geld.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 Gluk een koppel niet altijd, vergeten, verlaten, verloren. En goede nacht mijn kind. Ik heb er nu eentje iets minder bekend. Het zijn de gesona's met zolang er dagen zijn. U hoort het nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort.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 Kijk naar je uit, het wachten duurt lang.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 Wat ook het leven biedt. Samen, samen. En delen vreugde, maar ook verdriet. Samen. Samen en delen breusen maar ook verdriet, samen, samen. We're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 Naam. Kom weer naar huis, als je verandert van gedachten. Kom weer naar huis, en zal goed vergeten zijn. De stoel staat klein, die bij het raam. Steeds denk ik: kwam je mij en fluister even zacht jou naam. Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Het zal voorgoed vergeten zijn.